Onze en onze verwachting. En voor dit avonduur is in de namen. des Heeren, Heeren, die de hemel en de erde uit niets heeft voortgebracht. Een God die oud en eeuwig leeft.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 Die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we nu trachten voor en met elkander het heilige aangezicht des heeren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. <kliek> Ere de hemels en der aarde, trouwhoudend en eeuwig God, als we dan nog verwaardigd mochten worden. In dit avonturen eh, van de naar uw lieve naam genoemde. En tot uw dienst de dag. Ere, ziet ons dan ja in onszelf. Eh, maar dat we alleen tot u kunnen en mogen naderen. In die gezegende Emmanuel, die grote hoge priester. Die daar gezeten is, zo oh op aan uw rechterhand, om voor zijn kerk te bidden, alleen door hem kunnen. En mogen wij nog tot uw nadruk, en dan nog met al onze noden, en al onze boeftouwheren, en u van nature kennen we geen nood. En hebben we geen behoefte, Maar mocht het op ons nog eens nederkomen Ja, mocht het u nog eens behagen, Om onze blinde zielsogen te openen Hoe dat vervoort en een reizen Naar die allesbeslissende En de nimmer eindigende de ene reist voort is een godsdienst. En de andere reist voort is zichzelf. Maar het is alles te kort. Oh, dat we bepaald mochten worden. Dat ons leven dat vliegt maar heen. En dat we mochten leren sterven. Voordat het sterven wordt. Ja, dat we zijn indruk mochten ontvangen in dit avonduren. Dat het is alleen uit die vrije, soevereine genade. Dat gij ons nog draagt en verdraagt. Ja, dat we nog mogen zijn wie we zijn. Ja, dat we nog niet weggevaard zijn door die koude handen dood. Wij nog niet zijn in onze eeuwige bestemming. O heer, als we daar iets van mogen ervaren. Dan is het stof is nog te hoog. Ja, dan dus zouden we neder en buigen. In boete en berouw en droefheid. U achterna schreeuwen. Gelijk een hertskreelt schreeuwt naar de waterstroom. Want het is zo noodzakelijk, oh God, dat wij jullie leren kennen wie naam verlosser is. Want u hebt hetzelfde gezegd in uw woord. Die mij vindt, die vindt het leven. En trekt een wel gevallen van beneden. Maar alle die mij haven, die hebben de dood liefde. En als we daar eens aan ontdekt mochten worden, oh, dan zouden onze nood in ons leven geboren worden. En dat is nu zo noodzakelijk voor een iegelijk onze. En daar er nu geen uitgangen zijn van ons naar u toe, mocht het u dan wagen, oh groot ontfermen, in dit apeltuurig. Nog eens een neergang te maken naar ons toe O die weg nog eens ons ontsluiten O en kon het zijn hoor nog eens te neigen En nog eens te horen wat wij te zeggen hadden Zodat wij mochten horen wat gij te zeggen Want daar moet gij zelf nog eens plaats voor maken Want wij zitten zo vol met onszelf. We zijn zo blind in z'n hemelswege. Maar alweer als gij komt. Dan brengt het toch alles mee. Ja, dan hoeft er niets van de mens bij. Want er kan ook niets bij. Maar het is een eenzijdige soeverein. Maar het is dat volzalige werk. Van uw lieve geest. Mocht u dan ons in dit avond ook nog eens gedenkeren In uw lieve gunst en goedheid Dat het in onze zielen ons mocht leven O God zie op ons In gunst van boven En wees ons nog genadegeven Want wij zijn we rechteloos Voor uw heilig aangezicht En dat is een dag van die onwiderstandelijke Werking van uw lieve geest. En dat is nu zo noodzakelijk voor een egelijk onze. Want wij kunnen het niet doen met onszelf. O Heere dat we toch eens mochten zien en ervaren. O ellendig, arm en naag. En het bloot dat we zijn van de eigenheid. En rechtvaardigheid van u. Dat het nou eens nood mocht worden in ons leven. Ja, dat we nog eens mochten zien, dat we vergaan door uw toorn. O God, dat we het nodig mochten leren krijgen. Ja, was het dan maar voor het eerst in ons leven. Maar wij vernieuwing, we moeten altijd weer door u. Ja, door u alleen bediend worden, omdat de kerk eenmaal zal zingen. Door u, door u alleen, om het eeuwig wel Rood O, oh, dat wonder, en dat hebben we nu allemaal nodig. Kon het u nog wagen, o oh God, om ons te gedenken in dit avontuur. Rechten hebben we niet, een aanspraak hebben we niet. Namen plaats verloren, maar gij kunt nog plaats maken. Voor uw eigen werk. En gij kunt nog een naam schenken. Beter dan der zonen En beter dan der dochter. Is. Ja door die een enige naam. Die gezegende Emmanuel. Gedenk zo een iegelijk onze. Hoofd voor hoofd. En hart voor hart. Ja heren dat weer biddende. Gekomen mocht zijn, niet omdat het zondag is, maar om uw woord te horen en uw heilige liefelijke aangezicht te zoeken. Ja, uit het verlangen onze zielen, laat u zelf dan niet onbetuigd. Gedenk ook zo uw kerk. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren, maar wil van een en leren en een mond vervullen met gezang. want Gij zijt het toch waarder. Om van alle lof en dank en aanbidding, ja tot in alle eeuwigheid. En dat er nu onze diepe val in Adam hebben we dat verloren, ja daar zijn we stom geworden. o God, als we dat eens in mogen leven, dat we stom Dom zijn en uw lof niet kunnen vertellen. O, oh, dan zal het door genade moeten zijn. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer mijn ziel de ware wijsheid weer. Ach, heer, dat is tot geesteswerk. En dat moet uw volk telkens weer vernieuwd worden. Dan moet u telkens weer invloeien in uw om uw lof te vertellen. Want hoe menigmaal, o God, gaat ook uw volk met een zwijgende mond over de wereld. En ge zijt het toch waardig, hier mocht gij dan uw mond nog eens openbreken. Ja, mocht gij je mond nog eens vervullen, dat moet gij zelf doen. Maar o oh God, degene, die daar nog vreemdelingen van zijn. Mocht dat ook hunnis gebeuren, gij hebt toch een arm met macht. En uw hand heeft groot vermogen. O oh God, zie op ons van uw gunst van boven. En gedenk alles wat op uw zegen hoofd. Macht, die in de hospitalen verpleegd worden. En in de ziekenhuizen. Ere maak het nog wel met u zelf. Maar ook die aan een ziek zijn gebonden. En die niet met ons konden zijn. Die daar liggen op het leger der zieken. Ach heren. gaat toch meer dan een zijn. Wil je ook hen gedenken. En een gezondheid nog eens doorreizen, Want dan zal de wereld het van uw volk moeten zijn. Het is Sion. Ja dat Sion Die daar ook nog kunnen leren. Die ook niet met ons kunnen zijn. Maar die misschien nog mee mogen luisteren. Ja dat Sion. Niemand vraagt naar haar. Maar gij zult een eentje praten. Gij zult een krankheid helen. Want gij hebt ze lief gehad met een eeuwige liefde. En dat moeten we nu allemaal leren kennen. Schijn tot nog eens hier, Uit het vrije van uw waren, Gij Gedenkt de jeugd der gemeente. De school en haar onderwijzers. Heer wil gij ze sterken In deze donkere tijden Op een weg zinkende wereld O oh, zo dikwijls moedeloos Dan kunnen we er niet meer tegen op Maar ik jij hebt maar te spreken Ja het is rentengebieden en gebieden en het staat er en wil zo ons gedenken Ook de raad der kerk Die oude handen broeder die nog met ons is, ere maakt nog eens een vlakveld, en dat de uitgangen van deze dag, mochten juichen tot u weer, en de verheerlijking van uw lieve en grote naam, en goddelijke deugden, in de vergiffenis van alle zonden en schulden, om uw verbonds, om Christus willen. Amen. Zingen we nu uit de vijfentwintigste psalm. En daarvan het tweede, het derde en het achtste vers. Heer, hij maakt mij uwe wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden bent. Leid mij in uw waarheid leer. Ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer. Blijf u al den dag Denk aan vaderlijk mededogen Heer waarop ik bidden pleit Milde handen vriendelijk ogen Zijn bij u van eeuwigheid Sla de zonde nimmer gaan Die mijn jongheid heeft bedreven Denk aan mij toch in genaam, om uw goedheid de eer te geven. En het achtste vers, zie op mij, ik gunst van boven. En wat er verder volgt, het tweede, het derde, het achtste. En inmiddels krijgt uw gelegenheid, uw liefde af te zonderen, voor uw welbekende doelwijnden. Oh, <laughs> Geliefde medereiziger, naar de eeuwigheid. We hebben hier zo even gezongen de 25ste psalm, een psalm van David. De liefelijke in de psalmen en de gouden harpenaar, if het komt, to de eregoed. En wat kunnen we nu horen in de 25ste psalm? Ja, de horen we geliefde, een ontblote bidder. Die met al zijn oude en behoefte bij de Heren komt. En nu komt David daar nu. Daar komt hij met ontblote handen en ontblote ziel. Gaat hij de Heren vragen of God hem wil leiden in de weg die hij moet gaan. Wist David dan niet waar hij heen moest? Nee, die wist dat niet. David hoorde bij dat onblote. Ja, dat ontgronde. Bij dat ellendige. En bij dat arme volk. Die altijd maar weer geholpen moeten worden. En wat zingt David dan? Ja, dan zegt hij, denk aan het volk vaderlijk mededood. Zou hij wist wel wie God was gemeente? Heere, waarop ik bid blijf op die eeuwige ontwerp. Had David dat niet geleerd, ja zeker. Maar weet je het nu mijn Gods kind is? Dan zegt hij wel eens in aan mij, Heere, zeg het nog eens tegen mij. Zeg dat nog eens, dat je me lief gehad hebt, met een eeuwige liefde. Ach, komt dat nog eens aan mijn ziel te verklaren. Zie op mij een gunst geboven. En wees mij toch genade, hier, Want een mens kan zo eenzaam zijn. Kan je dat geloven, zo eenzaam, te midden der wereld, te midden der kerk, jawel, te midden van Gods kinderen, kan die ziel zich eenzaam voelen, waarom hij ligt zo verschoven. En dat is nu het leven van de kerk, geliefde. En zouden we nu lust hebben in zo'n leven, is dat geen ellendig bestaan? Is dat geen bestaan geliefde? Je kan het lezen in Gods woord. Dat is een ellendig bestaan. Ja, daar kan je wel van op hangen. Maar als je dan eens naar de 119e gaat. Dat is de persoon van de heiligmaakting. Dat is diezelfde David. Dat is datzelfde kind van God. Die het uitvoort. Hoe lief heb ik u. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Waarom? Daar zag hij de heerlijkheid Gods in. In de ontsluiting zijn er de en daar zag hij zijn eigen onwaardigheid, zijn eigen doenwaardigheid. En daarom wenst hij de opgelost te worden. Psalm 138. Ja, dat is ook een Psalm van David. Als ik daarom ring door de thee, Bezweken. Schoonk gij met leven. En dat leert nu God zijn kind. En dat is nu een volk. Die allemaal. De hel verdiend hadden. Die allemaal liggen. In de grondslag. Van de eeuwige dood. Allemaal. Niet één uitgesloten. Ook daar. Maar die hebben alleen maar te roemen waarin. In vrije genade. In dat soeverein. In dat eeuwigheid. Dat van eeuwigheid bepaalt. Ik heb dat volk gehoord. Ja met een eeuwige liefde. Ja dan kan de hele wereld kan daar Gods volk niet uithalen. En ze komen allemaal uit de grondslag van de dood. Vreesel. Ja, geliefde, dat is vreesel. Dat is ons bestaan. En dan moeten we nu vanavond, moeten we eens over dat bestaan van de mens een ogenblik stil gaan staan heel eenvoudig stil gaan staan bij ons bestaan en dan hoop ik van harte dat de Heer er nog eens in mee mocht komen dat we allemaal eens een indruk kregen van ons bestaan voor God en dat is geliefde verdoemelijk ja dat is geen, geen evangelie van onze dat ja dat is voor Gods kind het grootste evangelie wat er is. Want wat zal de eeuwigheid voor Gods kerk uitmaken? Ze zullen eeuwig wegwonden. Ik heb eens een oud kind van God ontmoet. Ja, die heb ik heel goed gekend. En die had wat van de hemel ontvangen. Dat is ook wat. Ja. Die had de heren nog eens opgezocht. Na zoveel bange tegens kwam God hem eens opzoeken. Want God zoekt zijn kinderen op gemeente. Gods volk zoekt God niet op hoor. Nee echt niet. Nee als je dat komt me vertellen dan gooi je het maar het raam. Want ik hoop je toch nooit te bedriegen. Want er is geen uitgang van de mens. Denk daar goed op. Maar het is altijd weer een dienend God. Maar God had die man opgezocht. En toen mocht ik bij hem komen. En toen zei hij dat zo tegen me. En toen zegt hij ja, als ik nu straks ga sterven, hij stok uit. Hij zegt en ik mag daar binnenkomen. Ja moet je worden. Ik zal daar binnen mogen komen. Hij zegt dan ga ik me op de hoek zitten. In zijn eigen woorden. dan een eenvoudig mannetje. Dan ga ik me in de hoek zitten zegt hij. En dan ga ik me maar wegzichten wonderen. Voor eeuwig. Hij zegt weet je waarover. Ik zeg nee. Hij zegt dat God het heeft gedaan. Ja ja. ja mensen, dan is het er niet veel over. Dat God het heeft gedaan. Want dat wordt nu het wonder in het leven van Gods kinderen. Dat God het heeft gedaan. Maar omdat God het doet gemeente. Nu kunnen wij nog zalig worden. Nu hoeven wij nog niet weggeworpen te worden. Want God doet het. En nu zitten we er wel in ons midden. Ja ik ben ook zo hoor. Ik ga nooit boven je staan. We hebben wel eens gedacht. Dan we het zelf kunnen doen. Maar het zal toch niet werken. Maar als God je nou eens gaat ontdekken aan je bestaan... dan zal je die eigen gerechtigheid... en die zelfwerkzaamheid... dat zal je wel verliezen. En dan kom je wel te leggen op het vlakke des velds. En ik hoop, gemeente... dat er nog vele van ons... op het vlakke des velds mogen liggen. Want over die vlakke velden... Komt God nog wel eens heen. En dan zegt hij. En toen ik u zag. Niet de wereld. Toen zei ik. In uw bloed. Leef je alleen. En als dat eens in de ziel mag klinken. Gefeliciteerd. Dan kom je in psalm 25 terecht. Heere, Leer mij uw ween. Die, en die, ik zal gaan tot mezelf maak geneemd. Die, en doet mij die verstaan. Want dat kunnen we doen. En nu gaan we naar onze zondagsafdeling. En dan kunnen we onze zondagsafdeling vinden. De derde zondag, de zesde vraag, waar het woord van de katechismus is. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En het antwoord is nee, hij. Maar God heeft de mens goed en als een evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid opdat hij God zijn schepper recht kenne. hem van harte lief ik en met hem in eeuwigheid eeuwige zaligheid leven zoude. om hem te loven en te prijzen dan krijgen we vraag zijn. maar van waar komt dan zul ik een verdorven aard des mens. En het antwoord is: uit de val, door harzema onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo verdorven is, verdorven geworden dat wij alle in zonden ontvangen en geboren worden, vraag af, maar zijn wij al zo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn, tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, antwoord ja, wij tenzij, dat wij door de geest gods weder geboren worden tot zover. Geliefde, onze eerste zondag bepaalde ons bij de een enige troost. Dat wil zeggen geliefde, dat wij zijn troosteloos. Wij zijn uitlandigen, wij zijn ballingen van het aangezicht. Van ons. En dan zegt de kathariteit zo kostelijk. Maar wat is dan uw enige troon? En dan wordt dat persoonlijk op ons gelegd. En dan zegt de ziel ja, dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben dan zijn we een ander geworden waarom? omdat die onze ellende gedragen heeft die heeft die uitlandigheid opgeheven door zijn uitlandigheid zodat plaatsbekledende. Ja het plaatsvervullende. En het alles overtreffende. Van dat hoge priesterlijke werk. De dood ingegaan. Voor een doodschuldige. En dan gaat die kategorie gaat verder. En die gaat ons bepalen. Bij het stuk onze ellende. Want waaruit kent. Uw en dan zegt hij dat heel kort. Dan zegt hij wel uit de wet. En wat is dan de wet? De wet is een spiegel des levens. Zoals wij in de spiegel kijken. Dan zien we onszelf niet. ...en als ik nou door het raam kijk... ...dan zie ik een ander. En als ik nu een ander zie, gemeente... ...ja, ga niet boven je staan hoor... ...want ik ben precies één Als ik dan een ander zie... ...dan zie ik wellicht aan die man... ...iets wat ik toch niet lijkt hoor... ...ik zal eerlijk zijn. Maar als ik in de spiegel zie... ...als ik s'morgens uit bed kom... ...jonge mensen... ...kinderen... ...en je kijkt in de spiegel... Dan zie je je eigen. En met die eigen, daar moet je ook mee leven. Zoals je wat gedaan hebt, dat hij door de beugel kan. Dan zie je smorgens je eigen weer. Maar zo is het geestelijk. Als we in de spiegel van de wet kijken, wat zien we dan? Dan zien we onze verwrongen gedrocht. Want de wet, wat is de wet gemeente... Dat is een spiegel van de tot gods. En dan zien we onze gelijkvormigheid. Het is dus de spiegel der wet. Dat is de spiegel der ontdekking. En wat doet dan die wet? Dat is een tuchtmeester tot Christus. En dan zakt de wet weg. He? Nee echt niet. Dan krijgt Gods kind... Die krijgt die wet nog eens een keer terug ook. En die krijgt hem terug in het stuk van heiligmaking. Dat hebben we uitvoerig besproken. Mijn ziel herdenkt. Kom, geliefde. Hoe ver kunnen we daar nu mee? Wees nu eens eerlijk. Mijn ziel herdenkt. Met heilig been. Nooit die wet in je leven gehad. Dat het zweet en de benauwd je alle kanten uitbrak. Hoe God met majesteit bekleed. Een deugd. Een deugd gods. Zijn wet op oren heeft gegeven. Dat is dus geschiet. Waar hij deze woorden hoorde. Wie zou dan niet vluchten? Kijk. Als we bij onze grondslag bepaald worden. Dan vluchten mensen. Allemaal weg. Maar waarheen? Waarheen zou die ziel nu vluchten? Wel die vlucht naar de vrijstad. Daar hebben we het over gehad. Daarom heb ik die tekst genomen. Die vlucht naar die vrijstad. Maar daar kan die niet in. Op grond van recht. De wet. De wet. Maar nu krijgt hij hem de tweede keer in zijn leven. En wat zegt hij dan? ook? Oh, God mij u gewoon volbracht. Genade. hoge oh, oh, mij. Hoog oh, dat woord genade. Ja, daar weet de godsdienst niets van. Hoor. Nee, daar weet de weer wereld niets van. Maar dat woord genade. Voor een doodschuldige zondheid. Genaam. O hoge majesteit. Gun door het geloof. In wie? Niet mijns. Dan komt hij in de troost. Maar mijns getrouwe zalig maken. In Christus kracht. Kan je begrijpen kinderen? Om die te doen. Uit dankbaarheid. Twee keer. Maar... De kenbron van ellende is nog niet genoeg. De categorie in het stuk der ellende zak nog steeds dieper in de ellende. En nu komt hij bij de oorsprong der ellende. En dat is de diepe val in aarde. De hoorsprong. En dan die vraag. Van die beangstigde ziel. Zo moet je dat zien. Die beangstigde ziel. Die gaat sterven. Nou komt de vraag. En dan zegt die. Heeft God dan de mens. Al zo boos. En verkeerd geschapen. Hoe zal dat nu moeten. Die vraag. Die vraag. En dan krijgt hij het antwoord. Nee. Nee. Hij zegt. Maar God heeft de mens goed. En naar zijn evenbeeld geschapen. We gaan niet verder op de ogenblik, Want de katechisme is geschreven uit de nacht van Rome. Zo hebben we hier een dogmatisch leerste. En wat leert nu Rome? Dat wij het beeld God zijn we niet verloren. Want het beeld Gods volgens Rome was dat beeld Gods versierd. Maar de natuur van de mens is volgens Rome niet gevallen. Zo, het beeld Gods was niet de natuur van de mens. Daar was die mee. En dauwt versierd. Hij was met dat beeld versierd. Wat zegt nu Rome? Daarom zegt de kategeet. De onderwijzer zegt tegen ons. Wij zijn niet met Gods beeld uit de natuur versierd. Wij zijn niet geschapen in Gods beeld. Nee. Dat zegt de neo-Kalbrugianen. Die zeggen dat we geschapen zijn in Gods beeld. Maar dat is niet waar. Want dan zijn we alleen maar ons verstand verduisterd. Dat wil zeggen, zeggen de neo Dat weten mijn kattenkezanten wel. Die zeggen dan dat als je in een donkere kamer kan je mijn beeld niet zien. Maar als er licht op gaat, krijg ik dat beeld weer terug. We zijn in dat nee... We zijn er naar geschapen. Maar waarom zou dan de mens trachten dat beeld Gods weg te werken? Ja, voor zelf. Dat heeft de duivel in het paradijs al aangeprobeerd. Waarom? Dat beeld moet weg. En wat, wat leren dan de Pelagianen? En de Socinianen en de remonstranten, wat leren die dan? Die leren toch ook wat? Ja, en dan moet je niet denken dat die remonstranten alleen maar op de wereld, nee, daar zit Barneveld ook vol mee hoor. Ja, er zitten remonstranten en die zit hier ook hoor. Denk erom gemeente, we hebben een goede kerkganger hier hoor. Die remonstrant. Houd toch goed vast. Nou wat leren die dan. Die laten de voetstappen van Pelagius. Dat God heeft een mens. In een staat van onnozelheid geschapen. Een blank stuk papier. En dan kunnen we opschrijven wat we willen. Willen we nu naar de hemel toe. Dan hebben we voorgezien geloofd. Kunnen wij in staat uitwerken. Pelagius. Maar wat volgen die dan? Ten eerste de soevereiniteit gods. Ten tweede de bloedgerechtigheid van Christus. Zijn geen denkbeeldige dwalingen. Nee, dat zijn de dwalingen van onze dag. Dan moet je maar luisteren naar, naar professor Kuiper ten Wierzing Daar zitten onze jonge kinderen tussen. Daarom is het zo belangrijk, gemeente, als je kinderen goed onderwijs krijgt op school. Want dat gevaar zit erin. De bloedtheorie van Christus die wordt verworpen, ja natuurlijk. Want ik wil wel zalig worden, maar met de behoud van ik hoor, denk ik. Maar we moeten verder. Heeft God aan goed en naar zijn evenbeeld geschapen? Dat is in ware gerechtigheid. En heiligheid. Omdat hij God en zijn schepper recht kennen hem van harte lief hebben en met hem in eeuwig zaligheid leven zouden om hem te loven en te prijzen wat valt hier open wat valt hier open gemeente de drie ambten van Christus houd dat even vast hoor de drie ambten van Christus. Wat zegt hij? omdat hij God, zijn schepper, recht kenne. Dat is het profetische Of Hou vast. Dan zegt hij ten tweede: Hem van harte liefhebben. En dat is het priesterambt. Contrast even terug. En dan zegt hij ten derde: En met hem in eeuwige zaligheid leven zouden. Om hem te loven en te prijzen. Dat is het koninklijk ambt. Drie ambten. Maar de mens is geschapen in drie ambten. Als profeet. Om hem recht te kennen. Als profeet. Is hij geworden de leraar Adam. Is geworden de leraar profeet. Die al de dieren een naam gaf. Die zijn vrouw een naam gaf. Die God kende. Niet eens aan de des daad. Want het was nadeval. Die grote leraar. Die is geworden de dwaas van de duivel. De dwaas. Daar staat hier van zijn priesterlijk kant, Hem recht te kennen. Van hem van harte lief hebben. Dat is het priesterlijk kant, Want een mens zou zichzelf gouden opofferen. Als een heerlijk reukwerk. De bedoeling van het schepsel. Daar komen we achter. Zo die priesterlijke moest zichzelf offeren. En wat is Adam nu geworden? Priester Adam was het slachtoffer van het duivel. Maar er is nog meer. En er staat er hier een derde puntje. En hem in de eeuwige zaligheid leven zouden om hem te loven en te prijzen. Met hem eeuwig zou leven. Als een koning. Der schepping. En wat is koning Adam geworden? He? De slaaf. Van de duivel. Dat is maar een begin, geliefde. Van onze vallen Adam. Dat is nog maar het begin. En nu zeggen de katholieken, de Roodsen. Die zeggen. Dat wij hebben dat beeld niet bezeten zie, Dat hebben we niet gehad. Dat was. God had dat gegeven. Zegt dan onze dogmatiek. Als een gouden toon. Zo staat het ook in het Latijn. In de Vulgata. Ja maar kan de gezanten weten dat wel. In de Vulgata. Als een gouden toon. Die ons in bedwang kan houden. En als we dat beeld verloren hebben, kunnen we dat beeld, goed verstaan, nooit aanbrengen als erfschuld. Ja, de duivel is goed bij de hand hoor. En dan kunnen we dat beeld, en dan kunnen we ons wederom opwerken in de geuste gods door bidden, biechten en werk. Dat is dat ongelukkige geloof. Maar. Hoe staat dat nu met ons. Want dat beeld gods. Dat heeft een engere zin. En het beeld gods. Dat heeft een ruimere zin. Wat is dan het beeld gods. In engere zin. Dat is de ware kennis. Gerechtigheid. Gerechtigheid. En heiligheid. Maar wat is dan het beeld gods in ruimere zin? Dat is de ingeschapen godskennis. En de verkregen kennis. Dat is de ingeschapen kennis in ruimere zin. Zo zijn beelddragers gods. Dat punt, dat stelt hier de catechismus vast. Zo zijn we nu. We zijn de prunkjuwelen van de schepping Gods, omdat we zijn bedaald met het beeld Gods. Zo het juweel der schepping Gods, dat zijn wij. Nu zijn wij niet van God afgevallen. Nee echt. Maar wij zijn gevallen. Van de top van neer. In eeuwige verwoesting neer. Dat is ons beeld. Zo, we komen nu bij de kenbron der ellende. De oorsprong. Onze grondslag. Houd dat nu eens goed vast. Want hoe leert God dat nu zijn kinderen? Daar gaat het toch om. Het gaat erom wat God zijn volk leert. De rest heeft toch ook niet veel waarde. Bij de doodkist hoor. Alleen maar wat God je geleerd heeft. Maar hoe leert God nu zijn volk. Dat er moet een tweede Adam zijn. Waarom? De beeldhersteller. Zo... Wanneer wordt er dan plaats gemaakt in ons leven voor de tweede Adam? Dan moet je eens goed luisteren gemeente. Als we wat hebben leren kennen van de eerste Adam. En anders heeft de tweede Adam, kom aan volk des Heer in ons midden, heeft geen waarde voor ons. Zal toch alert moeten worden gemeente. Laten we elkaar toch alsjeblieft eerlijk behandelen. Zo wij kunnen niet met een traantje. En niet met een gemoedelijk praatje. En niet met een gestolen tekst. Dan kunnen we de eeuwigheid niet meer aan doen. Nee wat dan? Met de bloedgerechtigheid. Van de tweede atem. En er staat er in Genesis. En God zag alles. Wat hij gemaakt had en ziet. Het was zeer goed. Zeer goed. Zou ons bestaan ontbloot. Maar wat is nu de oorzaak. Zegt de onderwijzer. Van dat verschrikkelijke bestaan. Is er dan, is er dan helemaal geen troon. Maar hij begint toch met de enigste troost. Zou dan de ziel, zou er dan geen troost zijn voor de ziel? Geen troost. Zou dan. Nee, er is geen troost. Er is geen troost. In ons. Maar wat is dan uw troost? Uw enige troost. Dat ik niet mijn. Maar dat ik mijn getrouwens haaligmaker, Jezus Christus. Eigen ben. Dat is al mijn troost. Zo ik moet van. Laat ik maar eerlijk zeggen. Ik moet van mezelf verlost ik Hoe gebeurt dat nou? Als ik de damp op mijn eigen ik mag schrijven. Ja, we moeten verder. En dan komt er een andere vraag. Maar zegt iemand dan, van waar komt dan zulk een verdorven waard des mens? En dan krijgt hij het antwoord uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur al zo verdorven is geworden dat wij alle in zonde ontvangen en geboren daar dat een vraag uit een benauwd hart en wat brengt die ons dan uit de val en ongehoorzaamheid wat doet u nu hier kijk de dichter de, de onderwijzer die zet het mest in. en als er iets op aarde is waar gods volk en hekel aan hebt. Dan is het dat mens hoor. Ja denk daar goed om. Want we bidden toch altijd maar om genade. Maar je hoort ze maar weinig bidden over ontdekking. Want dan moet het meesteren. Zo wat doet hij nu? Nu brengt hij de ziel bij de oorzaak. Laten we het zuiver doen, Want we reizen naar de eeuwig. Bij de oorzaak. Zo hij spreekt niet over schuld. Nee hij spreekt niet over schuld. Waarom spreekt hij niet over schuld. Omdat er geen schuld was. Dat is ook wat. Ja. Er was geen schuld. Zo hij spreekt niet over schuld. Daarom is de val in Adam is zo ontzaggelijk diep. We zullen een ogenblik op ingaan van die. Toen de Heere Adam schiep, toen zag de Heere dat Adam die had een help niet, en een hulp tegenover hem nodig, en hij nam uit de rit van Adam en hij schiep Eva. Dat weten we allemaal. Goed. Toen bracht God Eva naar Adam. Dat heeft een grote betekenis. Adam kwam Eva niet tegen. En die zei niet. Hé hey, wie ben jij? Nee echt niet. God bracht hem tot Adam. En toen heeft hij die vrouw een naam gegeven. Ja hij zegt maar nee, nee. Wat betekent dat? Uit de man genomen. Hou vast hoor. En waarom zei Adam dat? Had dat een betekenis? Ja zeer zeker. Wat is dat dan voor een betekenis? Welgeliefde, daar openbaar de verbondsrelatie. Er was geen schuld. Zo er werd gesproken van een werkverbond. Zoals werd Eva, die werd opgenomen in het werkverbond. Houd dat nu eens vast. Want daar wordt maar zeker eens overheen gepraat. Maar daar we onze grondslag, gemeente. Uit het werkverbond. Dus Adam stond in een verbondrelatie met God. En Eva, die werd in die verbondrelatie opgenomen. Zo het waren kinderen, Uit het werk verbond. Houd dat punt even vast. Toen heeft de duivel, die heeft Eva verleid. En toen Eva van die verboden vrucht had, houd dat nu vast hoor, werden toen haar ogen geopend. Nee. Want het was een verleidster. Omdat ze verleid was. Maar wist ze dat? Nee. Hou vast. Waarom? Omdat zij stond niet in een verbondrelatie. Adam. Dat was haar verbondshoofd. Het is je zo even voorgelezen. En toen heeft Eva, die heeft Adam verleid. En toen stond er. En toen Adam at. Toen werden zijn ogen open. Toen viel Eva door Adam. En Adam viel door Eva. Kan je het begrijpen? Eva die viel uit de verbondsrelatie. En Adam viel door Eva. Zo wat is nu het ontzaggelijke van de val liefde? Wat is nu. Het ontzaggelijke van de val. Weet je wat het ontzaggelijke is gemeente? Dat wij zijn er ook in betrokken. Want Adam viel als het verbond hoort, Zo wij zijn ook gevallen in Adam. Daarom is die val. Is zo verschrikkelijk. En daarom probeert de wereld. De val weg te praten. En hoe doen ze dat. Dat zullen we even zien. Want er is nog meer. En daarom is er een evolutieleer. Zo het kroonjuweel Van de van God, Dat is geen bosjesman geweest hoor. En ook geen aap. Dat wordt wel in de schoenen geschoven. Maar het is niet waar hoor. Wij zijn de kroonstukken van de schepping geweest. Wij waren gods hefzibaar. Dat wil zeggen, mijn lust was aan haar, de kerk. Maar daar stond dat ontzaglijke Diep gevallen, verschrokken, echtpaar op aarde. En hoe stonden ze daar nu? Zonder God, ja waar zo? In paradijs. Houd dat goed vast hoor. Houd dat goed vast. Ze stonden in het paradijs. Kijk dan gaat God zijn volk leren. Denk er maar eens goed om. God brengt zijn volk in het paradijs. Want daar is die zonde begaan. Daar wordt zoveel gepraat, gemeente. Maar er wordt zo weinig beleefd. Kijk, als de ziel in het paradijs geleid wordt, dan verspeelt hij het voor God onherroepelijk. Want dan krijgt hij een welgevallen als een goddeloze bestaan. Dan neemt hij zijn verbondsbreuk over. Dat is een heel ander praatje. Was, toen heb ik tegen Heer Jezus gezien. Het gaat zomaar niet hoor. Ik was verleden jaar in Canada. En toen kwam ik een vrouw tegen. had ik iemand wezen begraven. Het was een lief kind van God. En er zijn er ook in ons midden die die mensen gekend hebben. Dat vrouwtje was een lief kind van God. En die heb ik gewezen begraven in Canada. En toen kwam ik een vrouw tegen. Die ik heel goed kon natuurlijk. ...en dat was ook natuurlijk zo'n vroomvrouw. Ze zegt tegen mij... ...ze zei ja... ...ze zegt ik was van de week nog wakker... ...en trekt de Heer Jezus aan het kruisje... jongen'. ik zeg oh ja... ...ja, ik zeg wat heeft hij tegen je gezegd? Tegen me gezegd? Ik zeg ja... ...ze zegt niks... ...ik zeg dan ben je niet enigs enigste hoor. ...kijk... ...maar als je met die mensen gaat praten... Over de ontsluiting van de borg door de val heen. daar staat het schip zink voor het schakel. Kan je begrijpen gemeente. En die mensen kan je nooit. En ten nimmer buiten God. Krijg je nooit van die gronden af. Want als de ziel. Voor de ziel. En het volk van God in ons midden weten, Als de borg voor de ziel ontsloten wordt. Is er vol Als schuldenaar aan het recht. Dan is de Zieland ondergaan. Dan legt hij niet rustig slapen. Dan ga maar door. Je kan voor vijf heel boek volkopen. Maar de eeuwigheid zal het niet verdragen. Nee, geliefde. We moeten worden wie we zijn. Dan hebben we tegenwoordig nog een andere leer. Buiten die van Bosjesmens. Dat is het leer van het perfectionisme. Dat komt ontzettend sterk op in Engeland. En wie, wat zeggen die mensen? Die hebben een nieuwe theologie. En wat is dat voor een theologie? Dat is een theologie geliefde. Dat we zijn wat we worden. Zo dat hebben ze speciaal. Hebben ze het op onze kinderen voorzien. En dat komt hier ook. Dat breekt al door. We moeten zijn wat we worden. Het idealisme. Zoals u een kind hebt. We zijn wat we worden. Als u dan een kind hebt. Uh, dat dokter wordt. Dan is dat dokter in zijn, zijn. Is al wat hij wordt. Dan zit er al een dokter in. Hou vast dat punt. Dat is een nieuwe theologie. Maar toen heb ik gezegd tegen die heren. Toen ze bij me kwamen. Ik zeg mensen, ik zou je wat vertellen. Ik ben maar een boer hoor. Maar het zou een hevig godswonder wezen Als we mochten worden wat we zijn. Worden wat we zijn. En die zegt die kerel wat is dat. Ik zeg verdoemelijk voor God. En dat was het einde van mijn conversatie. Ik kom al gaan. Kijk die tijd beleven. Die val en Adam die moet weg. En als de val weg is mensen. Dan zijn wij verloren. Want Gods volk kan alleen maar zalig worden door de val heen. Waarom? Omdat het een eeuwig, eenzijdig, soeverein wonder is. Als God naar hem enzo ziet. Dan zou die zijn eigenval blind willen lezen. In rouw. Mijn dagen slijt de gemeente, omdat ik tegen God word. Die met alle recht en billigheid, met eeuwige verdoemenis, daarin gestoten kon hebben. Kijk, dan wordt het eens een wonder. Gemeente, dat de aarde nog draagt. Dat je je stramme knieën nog mag bijen. Want we zijn prompjuelen. We zijn verbondsgewijzig. Nu we zijn we weggeborgen. Daarom gaat het zo diep. En toen God tot Adam sprak. Toen lag Adam de schuld op God. Want het was die maninne. Die hem had verleid. Alvast vast Die vrouw. Zo Adam had reeds het verwijt en de haat tegen God. Daarom is het de wet der liefde. De haat tegen God. Dat is ons bestaan. Die vrouw. Die gij mij gegeven hebt. Ik heb dat wel eens meer gezegd. Wat kwam er toen openbaar? Een verbond. Want de heer vroeg niet meer naar Adam. Hij was zijn naam en zijn plaats al verloren. En toen moesten de vijgenbladeren, die moesten er af. Waarom? Omdat een meis naakt voor God moet komen te staan. Dan moet alles er af. Ja, dan moeten de tranen er ook nog af. En daar stond Adam. En wat deed Adam toen? Toen schoolde hij weg achter zijn vrouw. Kijk, dat is Adam. Dat is de mens. En daarom zegt de dichter: wat is de mens? Wat is in hem te preen? En wat zei God toen aan Adam? Jij bent ook maar een laffe kerel. En je moet niet achter je vrouw kruipen. Nee, de Heer sprak helemaal niet meer tot Adam. Waarom? Dat kon niet. Daar moet je maar eens goed over nadenken. Dat kon niet. Waarom niet? Hij was het verbond des doods. Was hij het hoofd van geworden. Zo nu was er schuld gekomen. Kan je het begrijpen gemeente? Ik niet dat, dat het een moeilijk is. Maar ik een katechisatieles katekesatie, hoor. Toen is er schuld gekomen. Zo toen er schuld kwam. Toen moest er een ander verbond komen. En wat was dat dan? Dat was het genadeverbond. Want als er geen schuld is, is er ook geen genade nodig. Zo wordt er wat anders ontsloten. Wat werd er toen ontsloten? Het genadeverbond. En hoe gaat het nu in de ziel? Met Gods kinderen. Want dan gaat het toch op, hoor. Hoe gaat het nu wel als God tot werk verbond, als wij tot werkverbond gezet worden... En God ontsluit het schuldregister in onze diepe val. Dan moet God wat anders ontsluiten. En wat ontsluit de God dan? Het genadeverbond. Kan je het begrijpen gemeente. Toen hadden we een ander verbond. Maar Adam werd opgenomen in het genadeverbond. Maar hij bleef hoofd waarvan? Van het werkverbond. En dat is verbroken. Zo het was er nu. Hij was nu de representatief, de vertegenwoordiger, waarvan? Van de dood. Dat is de volg. Maar wat zei de Heere toen? Toen sprak God tot Eva. Lees het maar. Het is u vanavond voorgelezen? Toen sprak God tot Eva. En wat zei hij tegen Eva? Die gaf de slang de schuld. Zo die lag ook de schuld op een hand. Maar Adam lag hem op God. En toen zegt hij tegen Adam. Nu kan jij zalig worden. Door een. Uit haar zaal. Niet uit zijn zaal. Nee, hey, nee, nee. Nee, Adam. Uitgesloten. Het werkverbond is weg. Het schuldverbond. Het schuldverbond. Het genadeverbond. Uit de eeuwige... Enige godsverdachte. Van enige. Wist God dan dat de mensen zou vallen? Ja zeker. Dat was een besluit gods. Nou dan lopen we vast. Nu lopen wij vast. Want als dat een besluit god was. Dan moest het gebeuren. Ja het moest ook gebeuren. Maar. Dan had Adam nog niet hoeven te vallen. Waarom niet? Want hij had de kracht. Om te blijven staan. En Adam. Die wist niet van het verbond af. Nee. Dat had God niet ontsloten. En dat ontsluit God voor niemand. Niet nee. Want dat is de wil des besluits. En het is niet de wil des bevels. Zo het is een besluitend God. Met een verborgen wil. En daar lag de predestinatie. Wist Adam niets voor. We weten daar weet de zon waar ook niets van. Dat moet die bijgebracht worden. Wanneer wanneer die in dat genade is. Dan wordt de oorzaak geopenbaard. Als het een Heerde waar. Anders blijven ze er tegenaan kijken. Zo dan staat het hier. Adam en Eva. Wat hier gebeurde. Zoals ik even zei. Dat was geen afval van God. Maar het was een val. Van de hoogste tot de diepste en dat is een bodemloze put gemeente, een bodemloze put is de val in adem daarom riep de afgrond tot de afgrond, bij het gedruis zijn er wateren bij het recht die bodemloze put van onze val in adem, Bodem. En nu staat de mens in zijn verbondswezing. En toen zegt Christus tegen die verbonddrager. Niet uit u. Hij werd totaal uitgeschakeld. Want. Toen hij zijn vrouw zag. Toen heeft hij dat goed verstaan Adam. Want toen heeft Adam gezegd. Niet meer maar nee, nee niet meer Eva door Adam, nee, niet meer, wat een vernedering, maar Eva, moeder mensen. Adam door Eva, O dat onder. de vrouw, de drager der belofte God. En nu gaan we even naar het Nieuwe Testament. Ja, ik moet er een En er komt hij in het Nieuwe Testament. En er komt de Engel de bij Gabriel. Die komt bij Maria de Maas. En hij zegt hij, gij zult bevrucht worden. En gij zult een zoon baren. Zeid hij dat zomaar? Nee, dat zei hij niet zomaar. Nee gemeente. Daar heeft hij eerst verklaard. Dat ze genade gevonden had. Zodat ze uit dat andere verbond was. Dat ze begenadigd was. Houd dat vast hoor. En toen kreeg ze de boodschap. En toen zegt dat meisje. Wat zei ze. Hoe zal dat ween. Heb je ook wel eens zo'n een vraag in je leven gehad. Hoe zal dat weten, Terwijl ik geen man bekend? wat was eerlijk hè? En wat zei die toen? De Heilige Geest zal u overschaduwen. Wie werd er toen uitgestoten? De man. Zo, er is geen vrucht uit Adam. Dat is hem in het paradijs al verteld. En daarom is het een trouwhoudend God die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijn erom. En had Adam geen steun in het paradijs van, jazeker, want er was een proefgebod. En dat proefgebod, dat was een sacrament. En wat is een sacrament? Een teken en een zegel van een zaak. En wat zei dat sacrament? Als die boom liet staan, dan kon die tot in de eeuwigheid leven. Zo dan kwam God zijn belofte met het sacrament te versterken. Het heilige avond. De versterking van zijn geloof in het sacrament. Zo het was een sacramentele bediening. Wat een genade. Maar hoe diep is dan onze woon. En wat staat er dan? Wat is dan de zonde van Adam? Dat is de zonde van hoogmoed en de zonde van ongeloof. Want wij gaan niet verloren gemeente. Omdat we niet uitverkoren zijn. Maar wij gaan verloren vanwege ongeloof. Want hij geloofde de duivel en hij geloofde God niet. Zo het is een bepalend straf. Een bepalende straf. Daarom is het zo diep. Een sacramentele toezegging en een bepalende straf. Wat deed de adem nu? In de grondstukken van de stukken. Hij greep ernaar naar de macht Gods. Dat de mens. En dat zou u nog doen. God van de troon hoor. En ik erop hoor. Denk erop. En ik erop. Maar het werkt niet. Daar ligt nu de mens. In zijn diepe val. In Adam. Dus we hebben te doen. Met een opzettelijke val. Zo we komen niet van de apen. We zijn geen bosjes mensen. We komen niet uit de evolutieleer. Nee we zijn de kroonjuwelen van de schepping gods. En wat zou dat ons moeten doen gemeente. Met schaamte. Het aangezicht naar de aarde. Ja ons eigen blind weet. Ween, Die oude dichter zegt het zo. Ween kind der aarde. ween. Waarom. Omdat ge zonder. Ernstig, hè? Dat is heel wat anders als die hier Jezus spreek Ja, ernstig. De oorsprong onze Ellen. En nu kan de mens wel naar huis, en nu kan die wel verzinken. Hè? Nee, nee. Want dan komt er een andere vraag. Aan die onthutst gemoed. Aan die overtuigde ontgrond ontbloot. En dan zegt hij, maar zijn we al zo bedorven, dat we ganselijk onbekwaam zijn. Tot enig goed en genij. Tot alle kwaad? En wat zegt hij dan? Ja, zo ganselijk zijn wij bedorven. Zo, ik zeg gemeente, en dan moet een mens maar zakken. En dan maar zinken in zijn eigen ellende. Als een dadelijke schuld erbij. God kwijt, in onze grondslag vervloekt. En zinkt nou maar weg. Is dat een evangelie? Nee mensen, zo werkt God niet. En deze man... Die had het goed uit God geleerd hoor. denken, we. Maar wat zegt hij dan? Dan zegt hij ja. Tenzij. Dat wij door de geest Gods. Weder. Geboor. Een straal. Ja nou oh. In de stik donkere nacht op de oceanen der tijd, die lichtstraal, ja, tenzij, ja, die redding, ja, die redding, die God zelf heeft gezonken, tenzij, dat wij van nieuws geboren die lichtstraal, ja, die straal erop, in die stikdonkere nacht, en door wie? Door zo'n ellendeling? Nee. Door een engel? Nee. Dan wie? Wie kan dat dan doen in mijn ongelukkige leven? Tenzij wij door Gods geest Geboren. wedergebloed. Zou dat komt bij God vandaan? Ja. Daar komt bij de schepper van hemel en aarde vandaan. Die zijn kroonjuwelen naar de aarde heeft zien vallen. Die, die heeft zelf een weg ontsloten. Waarin de grootste der zondaar, de diepst gevallen. Wederom met God in een verzoende betrekking komt. Kijk, dat is nu het evenveling. Door alle dood, proefheid, moeite die lichtstraal van dat eeuwige evangelie, uit het eenzijdige, uit het soevereen, uit het eeuwige, ja uit het welbare, daar zonder de kerk van, ja door u, en door u alleen, om het eeuwige wel. Wij steken het hoofd omhoog. Die valdraag. Die valdraag. Die slaven van hel, dood en graf en duivel. Die steken het hoofd omhoog. En die zullen weer kroond Door wie? Door u. Ja, door u alleen. Om het eeuwig welbaan. Kijk, daar gaat ik in. Door de diepte van de val heen. dat zijn die zangers van de glazen zee. wat Mijn geliefde, zo zijn we dan gekomen bij het stuk van onze diepe val in Adam. Dus geen verlossing buiten God, alle gronden vallen hier weg. En de wedergeboorte, dat is een werkgoed. Zo God heeft gedacht aan zijn genade. En zijn trouw aan Israël. Nooit gekregen. Gemeen. Laten we nu toch eens eerlijk. Tussen God en je ziel. Grijp je dat nu nooit aan. Nooit. Dat er een tijd geweest is. Dat wij in Adam. verhechtvaardigd voor God stonden. Ja zegt er misschien een jong mens. In ons midden maar wacht jij eens even jongen. Eh. Uh, dat Adam gegeten hebt, dat kan ik niet helpen hoor. Nooit die opgekomen? Ben je zo vroom dat dat nooit niet opgekomen is? Hé, hey, weet een minuut. Dat Adam gegeten hebt, dat is mijn schuld niet. Als ik er gestaan had, die hadden nooit je ook gegeten hoor. Zou het deze wel weten. Kijk. Maar... Nu ligt de mens daar op het vlakke des veldes. In zijn diepe val inhouden. En waar staat hij dan? Waar staat hij dan? Heeft God dat de mens al zo geschapen? Nee, zegt hij. Nee, zo verdorven en hand onbekwaam en geneigd tot alle kwaad, ja. Maar als God nu een mens zijn ogen opent, wat ziet een mens dan? Want dan gaat het toch maar om, gemeente. Want we kunnen wel een hoofd vol hebben met kennis. Hoewel kennis de zwaardig is. Niks te tegen. Hoor. Hoe meer dat je weet, hoe beter dat het is. Maar als God een mens zijn ogen opent, wat ziet hij dan? Zo min een mormon zijn huid en een luipaard zijn vlekken kan veranderen. Zo min kan ik die geboren ben om kwaad te doen. Kan ik goed doen, zo min. Ja, dat de hemel en de aarde mogen voorbij gaan, kan ik nog geen goede gedachten van God voortbrengen. Dat is toch wel een beetje scherp. He. Nee, nog wel erger. Dat is maar een begin van de ellende. Dat is de mens. Dat is die geworden in zijn diepe val in adem. Waarom? Omdat het geen afval is, maar dat het een val is. Dat is het ergste. We zijn niet afgevallen als een blad van een boom. Nee, we zijn gevallen. Zo we zijn doodgevallen. In een drievoudige doodspak heeft God in terecht zijn beeld teruggenomen. Zo we zijn, nou we zijn geen beelddragers meer. Kan je dat bewijzen, ja. Daar geeft Gods woord ons een heel duidelijk bewijs van. En hij zegt het woord de Een Adam gewone zoon. Naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Een blinde zoon van een blinde vader. Dat zijn wij. En nu komt het in de verloren zoon van vanmorgen. Dan moeten ze een ogenblik komen in hun leven. Dat we tot onszelf komen. En ik krijgen we eerst een een keer. En dan een omkeer. En dan een terugkeer. Ja, dan kunnen we nog samen. En daarom riep die grote kruisgezond. Ja, we moeten eindig van de tijd willen." Daarom riep die grote kruisgezond toen hij wist dat hij alles kwijt was in het beeld Gods. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wat riep Paulus uit? Maar. Paulus die werd weer aangeslagen, Paulus werd weer beschuldigd, Paulus die werd weer opzij gezet, maar dan zegt Paulus ja, maar hij is mijn wijsheid, mijn rechtvaardigheid, de mijn heiligheid en de totale volkomen verlossing. Wie? De tweede a. Tweede Adam. Is er dan nog een weg om die welverdiende straf te omgaan en wederom tot genade Ja, in die gezegende tweede Adam. Daar kan de ziel weer de gerechtigheid bekomen die Christus verdiend heeft. En die die gerechtigheid. kan alleen toegepast worden. het eenzijdige. het soevereine. het eenzijdige. uit God. en door God. en tot God. En zo kan de grootste ellendeling. hier in ons midden. die kan nog zalig worden. Maar we gaan eindigen. En dan zegt de wereld alles. En dat dus zelfs jullie ook wel eens verteld heb ik, dat volk van God, nee, nee, nee, echt, als ik dat volk eens nakijk, nee, nee, echt niet. Het kan me echt niet bekoren. dat zei ik vroeger ook hoor, ik zal eerlijk zijn. Het kan me echt niet bekoren. Nee, dat is me toch wel een beetje te nauw hoor. Dit mag niet en dat kan niet. En dat is niet goed. En dat mag je niet doen. Nee, nee. Wat is dat toch een ellende voor? Zeggen ze toch. Wat is dat toch een ellende voor? En wat zegt dan David in Psalm 119. Uwe inzetten. Zijn mij vermaken. Dag en Volk de dus we gaan eindigen. hoe donker ooit Gods weg mag lezen, zijn eentje. zit, zijn haal, zijn heen, is het leen, voor een doodgevallen aardam, niet waar? En zo gaat de kerk naar huis, hier door strijd, moeite, verdriet, rouwen alleen, gaat de kerk heen, waar heen? Om eeuwig te erven op grond. Op welke grond? Niet van Adam. Maar op de grond van de tweede Adam. In hem. Mij was de rots. Is het onrecht. Nooit. Gebonden. Amen. We maken de gemeente over de zenuwen in vrede. En van de zegende ziel. De Heere zegenen u en hij bevoedert u. De Heere doe zijn heilig aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.